We zijn dat is het benoemen van een tweede plaatsvervangend voorzitter. Uh, er is door de fractievoorzitters overleg gevoerd en iedere fractievoorzitter wil in dit debat ook het woord voeren. Dat betekent dat de eerste waarnemend voorzitter, dat is meneer Simons, uh, geblokkeerd wordt. En wij hebben mevrouw van der Veld bereid gevonden om, als dat nodig is op dat moment, en ik hoop dat u en ik dat gezamenlijk bewaken, mij te vervangen. Mag ik dat bij acclamatie? Want dit is kan op basis van de uitzondering in het... Ja, bij acclamatie graag, mevrouw van der Veld. Hartelijk dank daarvoor. En gefeliciteerd. Dames en heren. Dat betekent dat wij zijn gekomen bij agenda punt 3. De motie. Ik heb een voorstel voor de behandeling. En dat dient om uh, vooral ordentelijk de informatiestromen te sturen. En daarna het debat te laten hebben. Dus ik stel u voor om eerst formeel de motie te laten indienen... een toelichting door de indieners te geven. Vervolgens komen de andere betrokken partijen aan het woord. Zij leggen een verklaring af, heb ik begrepen. En wat mij betreft is dat zonder interruptie. Aansluitend kan een korte verhelderende vraag worden gesteld. En, daarnaast, en daarna komt een, een rondje bij u allemaal langs... waarbij ik u de gelegenheid geef om in eerste termijn te reageren. Akkoord? Fijn, dank u wel. Um, ik heb van wethouder Cohen begrepen dat hij alleen een verklaring wil afleggen en dat dan zijn voorkeur heeft om naar de publieke tribune te gaan. En ik wil graag van u horen wat u daarvan vindt. Meneer Tonen. Voorzitter. Iemand anders? Raf van der Veld, excuses. Ja, bijna een sluitende mening. Uh, in het kader van uh, hoor en wederhoor... Is, zou het toch handiger zijn... als we ook antwoorden van uh, de heer Cohen kunnen krijgen. Wethouder Cohen. Mevrouw Keurans. Sluit ik me bij jou aan, voorzitter. Dan... Uh, uh, wethouder Cohen zou in de volgorde... na... Uh, het indienen en de toelichting van de motie aan het woord komen wethouder Cohen ja. als men het wil dan blijf ik zitten en beantwoord ik de vraag dank u wel dat betekent dat ik nu het woord graag, of de gelegenheid ga geven om de motie in te dienen en toe te lichten wie doet dat? meneer Simons Voorzitter, dank u wel. Het is uh, een uh, moeilijk punt natuurlijk. Het gaat over onze eigen wethouder dus. aan dan een motie in te moeten dienen. En uh, een motie over vertrouwen, dat is uiteraard, voorzitter, een heel moeilijk gebeuren. Voorzitter, ik zal het laten bij de overwegingen en de vraag in de motie. Overwegende dat de heer Cohen in strijd, in strijd met het door de gemeenteraad in 2003 vastgestelde bestemmingsplan... Kostverloren staat en omgeving. gelegenheid geeft tot het gebruik van een huisje in zijn tuin. als schoonheidssalon. Dat de heer Cohen verantwoordelijk is. voor de portefeuille ruimtelijke ordening. waaronder bestemmingsplannen vallen. Dat de heer Cohen niet heeft laten zien. dat hij zich van bewust is. dat hij als wethouder. een voorbeeldrol heeft. Dat de heer Cohen blijkens onder andere. zijn schrijven van 19 augustus 2014. ...andere wethouders en de burgemeester direct of indirect beschuldigd... ...van het plegen van een strafbaar feit. Dat de heer Cohen gelet op het bovenstaande blijk heeft gegeven... ...van een andere opvatting van integriteit dan de Raad heeft bedoeld... ...en omschreven is in de gedragscode voor bestuurders Zandvoort 2013. Dat hierdoor geen basis meer is voor collegiale samenwerking... ...en dat hij als wethouder niet meer geloofwaardig kan zijn... ...dat een langer aanblijven van de heer Cohen als wethouder de gemeente Zandvoort schaadt. En dan als conclusie, voorzitter, zegt het vertrouwen in wethouder Cohen op. Al dus de motie. En het is geloof ik de bedoeling dat ik nog geen aanvullend commentaar geef... ...maar dat dat later komt, voorzitter. U, u mag een aanvullende toelichting geven. Dat zou ik graag willen doen, voorzitter. Het is, uh, daar begon ik eigenlijk al mee een uh, erg moeilijke beslissing voor een politieke partij... om het vertrouwen in een eigen wethouder op te moeten zetten. Ik kan het weten, want ik heb er nog steeds moeite mee. En onze andere fractieleden ook. Voor de vertrouwenscrisis zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste, omdat een wethouder niet strijdig met de wet mag handelen. En volgens het college gebeurt dat. Ten tweede, omdat gaandeweg de onderlinge verhoudingen... Binnen het college zijn verstoord. Deze belangrijke redenen staan dan ook vermeld in de overwegingen van de motie die ik zojuist heb voorgelezen. Voorzitter, ik betreur het ten zeerste dat wethouder Cohen zich niet heeft beperkt tot het aanvechten van het oneigenlijk gebruik van het tuinhuisje en deze zaak veel breder heeft getrokken. Graag had ik hem namelijk bepaalde zaken in het belang van Zandvoort aan Zee tot stand zien brengen. Voorzitter, Hierbij wil ik het laten in de eerste termijn. Dank u wel meneer Simons. Is er behoefte aan een korte verduidelijkende of u wilt ook een toelichting geven Sammer? Ja, toelichting was. Ja, aan u het woord. Voorzitter, leden van de Raad. Samen met de coalitiepartijen CDA en OPZ heeft deze 66e motie van wantrouwen ingediend tegen de OPZ-wethouder de heer Cohen. Voorzitter, dat doe je niet voor je plezier en in ieder geval na veel overleg, wikken en wegen en wat mij betreft slapeloze nachten. Uiteindelijk komt het tot dit dramatische besluit. Je besluit als politieke partij het vertrouwen op te zeggen in een wethouder van een partij die samen met D66 en het CDA deel uitmaakt van de coalitie. Het opstellen en het indienen van de motie heeft een aantal redenen. Voorzitter, er is een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad van Zandvoort, het hoogste orgaan van onze gemeente. Als wethouder ben je gehouden erop toe te zien dat de bepalingen van zo'n bestemmingsplan, zoals de gemeenteraad dat heeft bedoeld, worden nagekomen. Indien blijkt dat burgers de bepalingen van een bestemmingsplan overtreden, ding je als wethouder te handhaven, dat wil zeggen, die maatregelen te nemen, die maken dat de bepalingen worden nagekomen. Als je dat als wethouder weigert te doen, ontstaat er een bizarre situatie. Je kiest er dan voor de jouw toebedeelde taak niet uit te voeren. En dat alleen al leidt tot een conflict met de gemeenteraad. Als dat blijkt en dat doet het, dat de wethouder in verband met familie en of eigen belang weigert de taak uit te voeren, zijn onzinzins inziens de rapen gaar. Dit feit alleen al is voor ons reden om een motie van wantrouwen in te dienen. Want Enerzijds weigert hij zijn werk te doen. En anderzijds laat hij het eigen belang prevaleren boven het gemeentebelang. Dus dat van de Zandvoedse bevolking. En voorzitter, hier komt het begrip integriteit om de hoek kijken. Door deze gang van zaken kan onzinziens gesteld worden dat de wethouder niet integer is. In de gedragscode... Van de gemeente Zandvoort staat immers dat in dit geval een wethouder niet zijn invloed mag gebruiken om een persoonlijk belang veilig te stellen of het belang van een ander bij wie hij een persoonlijke betrokkenheid heeft. Voorzitter, deze wethouder heeft bij zijn aanstelling beloofd zich in te stellen voor Zandvoort en haar bewoners. En ik kan me niet in de indruk onttrekken dat, bij, dat hij bij het uitspreken van die belofte ook aan zichzelf heeft gedacht. Voorzitter, er is door de heer Cohen en zijn familie meermalen fel uitgehaald naar de burgemeester van Zandvoort. De burgemeester zou een persoonlijke veta hebben met Cohen. Hij zou hen voortdurend hebben lastgevallen met de affaire van het tuinhuisje... Om kort te gaan, goed te gaan, de, de burgemeester zou alles verkeerd zien en Cohen heeft gelijk. Voorzitter, het is gebruikelijk dat een burgemeester, voordat een wethouder of raadslid benoemd wordt, een soort kennismakingsgesprek voert. Ik kan me dat van heel vroeger nog herinneren met de burgemeester Magielsen. Maar ook bij mijn aantreden als buitengewoon raadslid in 2010. En later nog vorig jaar. Het gaat dan niet alleen om een kennismakingsgesprek, maar er kwamen ook zaken aan de orde met betrekking tot mogelijke belangen. die kunnen conflicteren met de functie van raadslid en of wethouder. Ik heb begrepen dat dit volgens de richtlijnen gebeurt. ...die zijn verstrekt door de commissaris van de Koning. Die richtlijnen zijn zo belangrijk... Dat, ...dat ze binnenkort in wetgeving worden vastgelegd. In feite, voorzitter, heeft de burgemeester gewoon zijn werk gedaan... ...en is zijn boodschap is als irritant... ...en niet ter zake doende door Cohen van de hand gedaan. Voorzitter... En dan, als laatste, maar niet onbelangrijk, heeft de heer Cohen in de ogen van D66 de samenwerking tussen hem en de overige collegeleden onmogelijk gemaakt. Daarbij heeft hij, naar mijn mening, zijn ambtsgeheim verbroken. Uit het door Cohen gepubliceerde schrijf van 1908-2014 doet hij verslag van een collegebespreking. ...over de vergunningverlening van de laatst gehouden dtm race Voorzitter, mij is het een interne zaak voor het college... ...en het is bizar en niet toelaatbaar dat Cohen daar verslag van doet in de media. Daarbij komt dat het verslag blijkens de reactie van anderen... ...niet geheel een weergave is van wat er besproken is... Los daarvan blijkt dat alle drie de deelnemers aan het gesprek eenduidig waren in de besluitvorming. Ieder ging dus akkoord met de vergunningverlening. Ook Cohen. Het is dan ook raar dat Cohen de burgemeester direct en wethouder Kuipers en zichzelf overigens indirect beschuldigt van het plegen van strafbare feiten. Even los van het feit dat die beschuldiging ongegrond is, is het een doodzonde dat collega's elkaar beschuldigen van een strafbaar feit en dat vervolgens zomaar publiceren. Voor D66 onduldbaar. Voorzitter, dit is in eerste instantie mijn toelichting op de ingediende motie. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandbergen. Meneer Metters, u wilt ook een toelichting geven? Ja, voorzitter. Ik zal kort zijn... na de betogen van de vorige sprekers. Het CDA heeft deze raadsvergadering aangevraagd... ...met de beide andere partijen. En we zijn er blij mee... ...omdat in openheid nu over deze situatie gesproken kan worden. Uh, het mag wel duidelijk zijn... ...dat... Uh, de overwegingen zoals die de moties staan aangegeven, dat die door het CDA gedeeld worden. En dat betekent voor ons uh, de conclusie dat het politiek gezien, politiek gezien onvermijdbaar is uh, om het vertrouwen op te zeggen in de wethouder. Dat was mijn korte bijdrage in eerste instantie. Dank u wel, meneer Metters. Eén uur behoefte aan een verhelderende vraag op deze toelichting. Ik kijk rond, dat is niet het geval dan heb ik net met u afgesproken dat wethouder Cohen het woord krijgt. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, leden van het gemeentebestuur en toehoorders... de gebeurtenissen rond mijn wethouderschap... als gevolg van het feit dat mijn dochter het schuurtje in mijn achtertuin gebruikt... om haar bescheiden gehonoreerde hobby uit te oefenen... ...hebben mij stevig aangegrepen. Ik heb mij de afgelopen maanden goed kunnen inwerken... ...in de panologische activiteiten waar de gemeente bij betrokken is. En heb daarbij een goede werkelijke relatie met het ambtelijk apparaat opgebouwd. Maar mogelijk dat de tegenstanders dat misschien in twijfel trekken, dat weet ik niet. Maar dat is wel mijn belevenis. Dat de coalitiepartners mij weg willen hebben, vind ik bijzonder betreurenswaardig. Vooral het functioneren van de openzet daarbij... Dat voelt aan als een onverhoedse en onbegrijpelijke dolksteek in de rug. Van je vrienden moet je het meer hebben. Van deze gelegenheid maak ik gebruik. De talloze die mij en mijn vrouw de afgelopen dagen op soms ontroerende wijze een hart onder de riem staken. Hun afschuw uitspraken over het optreden van deze coalitie. En bovenal van de heer Simons als fractievoorzitter OPZ bijzonder hartelijk dank te zeggen. Hun berele steun heeft ons erg goed gedaan. Een van de fractieleden van het CDA sprak mij afgelopen zondagavond... de bewuste zondagavond... aan met het advies om mijn ontslag in te dienen. Waardoor ik volgens hem de eer aan mijzelf zou houden. Ik meen echter dat ik de coalitie de mogelijkheid moet bieden... in hun oneer van mij afscheid te nemen... Door middel van de voorliggende oneerlijke motie, waarover ik nog het volgende opmerk. De motie heeft als uitgangspunt dat het gebruik van het schuurtje door mijn dochter in strijd is met het bestemmingsplan. Dit uitgangspunt is in feite niet meer dan een ongemotiveerde en een volstrekt voorbarige bewering. Als de opstellers van deze motie het dossier hadden bestudeerd. Was hun duidelijk geworden dat mijn dochter zich heeft verzet tegen het voornemen van BMW. Om het medegebruik van het schuurtje, dat het college opeens als tuinhuis gaat aanduiden, te beëindigen. Het is dus slechts een voornemen, omdat hiertegen een zienswijze, nou wel bezwaar, bij het college kan worden ingediend. Op dit voornemen heeft mijn dochter al gereageerd. Maar om haar zienswijze verder te onderbouwen, heeft zij het college gevraagd om toezending van een aantal stukken als mede een termijn te stellen om haar zienswijze compleet te maken. Omdat BMW haar verzoek niet met enige urgentie reageerde, heeft zij haar verzoek nogmaals jegens het college herhaald. In plaats van mijn dochter de stukken toe te zenden en haar de termijn op te geven waar zij om had gevraagd, werd zij gisteren geconfronteerd met een persbericht van de gemeente... waaruit zij mocht vernemen dat het college het besluit had genomen... het gebruik van het schuurtje te beëindigen. Wel erg voorbarig. Mijn dochter wordt al dus het door de wet geborgde recht... om een goed gemotiveerde zienswijze in te dienen ontnomen. Het college heeft dus geen boodschap aan haar zienswijze. Dit is dus een schoolvoorbeeld van bijzonder... Onzorgvuldig, willekeurig, zuivere, onzuivere besluitvorming... die volkomen in strijd is met de gedragscode 2013... waar de opstellers van deze motie mij op aanspreken, notenbenen. Voor mijn dochter staat hier bovendien nog een aantal rechtsgangen open. Om haar gelijk te behalen, en ook met het oog hierop... is de stelligheid waarmee in de motie wordt beweerd... dat het gebruik van het schuurtje in strijd is met het bestemmingsplan... ...volstrekt misplaatst en ongepast en dus ook niet integer. De motie ontbeert dus een draagkrachtige basis en is slechts gegrond op drijfzand. Omdat de kwestie van het schuurgebruik al vier of vijf keer door de burgemeester in het presidium... ...dan wel seniorenconvent aan de orde is gesteld, zou de indruk gewekt kunnen zijn dat het hier gaat om een ingrijpende, de omgeving inbreuk op het vingerende planologische regime. Het planologische probleem, tussen aanhalingstekens, bestaat echter slechts uit het feit dat mijn dochter niet meer in de ouderlijke woning woont, waar het schuurtje staat, en dat zij één of twee dagen per week schoonheidsbehandelingen geeft. Anders dan de Belastingdienst wensen BMW het bedoenlijkje van mijn dochter aan te merken als een bedrijf. En dit bedrijf bij een woning is volgens de in 2013 door BNW vastgestelde beleidsregels ter uitvoering van de bestemmingsplanvoorschriften zonder meer toegestaan. In die beleidsregels, het gaat om artikel 4, wordt anders dan voor de praktijk, praktijkruimte van de oefenaar van een vrij beroep niet voorgeschreven dat het bedrijf slechts mag worden gehouden door een bewoner van de bij dat bedrijf behorende woning. Strikte toepassing van die beleidsregel leidt al tot de conclusie dat het medegebruik van het schuurtje legaal is. Maar buiten dat zijn er nog diverse andere invalshoeken en mogelijkheden om het schuurgebruik voor te zetten. Ik ga op dit punt nu verder niet in. Dat komt later. Niet op deze avond. Ik wil nu alleen maar aantonen dat het geschil over het schuurgebruik slechts gaat om een planologische onbeduidendheid. Zelfs de door de burgemeester in de arm genomen advocaat spreekt van een planologische bagatel. De enorme ophef over het gebruik van het schuurtje dat al meer dan 12 jaar tot niemands overlast plaatsvindt... en net als dat op vele andere plaatsen in het dorp het geval is is slechts het gevolg van wat stedenbouw, stedenbouwkundige mierenneusel over dit gebruik. Dat ik volgens de motie verantwoordelijk ben voor de portefeuille ruimtelijke ordening, is natuurlijk juist. Dat ik volgens de motie niet heb laten zien dat ik mij ervan bewust ben dat ik als wethouder een voorbeeldrol heb, is een nogal onduidelijke uitspraak. Eigenlijk een loze bewering. Als ik als wethouder een voorbeeldfunctie heb, betekent dit dat ik die ook heb als vader. Mijn dochter verschaf zich met het gebruik van het schuurtje in zeer bescheiden bijverdiensten die haar in staat stelt om haar inkomsten uit haar baan bij de orto te voorzien in het levensonderhoud van haarzelf en haar dochtertje. Dit gebruik vindt al jaren te goede trouw plaats. Het is nooit bij ons opgekomen dat hier sprake kon zijn van strijdigheid met de planvoorschriften. En tijdens het integriteitsgesprek met de burgemeester, die van alles wilde weten over mij en mijn gezin... ...heb ik daar ook met niet de minste terughoudendheid en grote onbevangenheid over de werkzaamheid van mijn dochter in het schuurtje verteld. Waarna de burgemeester daarvan meteen tot mijn onaangename verrassing een kwestie tussen aanhangstekens ging maken... Als vader heb ik het toen opgenomen voor mijn dochter... ...door een uitvoerige notitie te schrijven over het schuurgebruik. Ik vind dat ik een slechte vader zou zijn... ...en ook een slechte wethouder als ik haar zou hebben volgehouden... ...dat ik altijd heb goed gevonden dat zij het gebruik legaal en probleemloos van het schuurtje maakte... ...maar nu ik wethouder ben ge geworden was en nog steeds vind dat het gebruik legaal gebeurde... Haar zou moeten dwingen om haar werkzaamheden te stoppen. omdat de burgemeester. dat dit strijdig is met de. Vind, dat hij het vindt omdat dit strijdig is met de bestemmingsplan. Die dwang zou ik dan kracht moeten bijzetten. door haar te gaan dreigen met een door BMW te geven last onder dwangsom. Ik zou mijn dochter dan de dupe laten worden. van het feit dat ik wethouder was geworden dan zou ik volgens de opstelling van de motie een goede voorbeeldfunctie als wethouder hebben vervuld. Ik ben het daar dus geheel mee oneens. Mijn dochter heeft vervolgens te kennen gegeven mans genoeg te zijn om voor haar eigen belang op te komen... en wenst dat ik mij als wethouder buiten het geschil met de gemeente dan wel de burgemeester zou houden... Ik meen dat dit een behoorlijke keuze van mijn dochter is. En ook uit het oogpunt van een behoorlijk integer bestuur. Verder voorkeur verdient boven de voorbeeldrol tussen aanhalingstekens. Met toepassing van gemeentelijke dwangmiddelen. Die ik volgens de opstellers van de motie zou moeten vervullen. Verder vermeldt de motie dat ik de burgemeester en andere wethouders indirect... ...heb beschuldigd van het plegen van een strafbaar feit. Onzin. Bij mij weten heb ik uitsluitend de burgemeester hiermee geconfronteerd. Hoe dit probleem echt zit en of ik de opmerking terecht maakte... ...interesseert de opstellers van deze, deze motie kennelijk niet. Ik zie inderdaad niet in dat ik hierdoor in strijd zou hebben gehandeld... ...met de gedragscode van 2013... De opstellers van de motie hebben zich ook niet de moeite getroost dit geloofwaardig te maken. Ik denk dat ik, gelet op het bovenstaande, een andere opvatting heb van integriteit en zuivere besluitvorming als bedoeld in de door de gemeentegraad vastgestelde gedragscode dan de opstellers. Van de mijn inziens niet-integere motie. Ik ben er voorts van overtuigd dat niet lang. Dat niet door het langer aanblijven van mij als wethouder, maar door het broederlijk samenspannen van OPZ met deze 60 en CDA. Om hun wethouder, om nauwelijks uit te leggen redenen, te laten aftreden, het openbaar bestuur in Zandvoort en het vertrouwen in de integriteit van deze partijen en met name de OPZ ernstig wordt beschadigd. En de deur verder openzet naar bestuurlijke chaos in Zandvoort. Wellicht wordt het hoog tijd dat enkele daarvoor in aanmerking komende oppositiepartijen in de gemeenteraad zich wenden tot de commissaris van de koning om te vragen orde op zaken te stellen in deze gemeente Zandvoort. Ik dank u voor uw aandacht en ik blijf zitten voor antwoorden. Dank u wel meneer Cohen. Is er behoefte aan een verhelderende vraag op dit moment? Meneer Sandberg. Ja, ik heb een vraag aan de wethouder. Waarom denkt u uh, dat in deze kwestie uw dochter partij is voor de gemeente? Wethouder Cohen. Omdat het uh, belang van mijn dochter dat, uh, het aangaat en niet mijn belang. Het is ongetwijfeld zo dat uw dochter een belang heeft. Ja, meneer meneer Zomberge Geen, dus sorry. sorry. Als u een aanvullende vraag heeft, mag die gesteld worden? Nee, nee. daar heb ik geen aanvullende Eén Een van u, behoefte aan een verhelderende vraag nog? Dat is niet het geval, constateer ik. Dan geef ik het college het woord en dat is Wethouder Kuipers. Is dat zo? Dames en heren. Allereerst. Wat, uh, ik, ik hoor groezemoes in de zaal. Ik protesteer ook tegen. Wethouder Cohen, uh, we zitten hier in de raadzaal. Dat wij we hebben volgens mij afgesproken dat er eerst verklaringen komen. Uh, van alle betrokken partijen, zijn er ook het college, is ook een orgaan daarin. Het, het college is een orgaan, dames en heren, dat volgens mij nog niet over deze zaak iets met u heeft gedeeld. En ik, zo heb ik dat in het begin ook uitgelegd. ...dat ieder orgaan, net als het bestuursorgaan burgemeester... ...een korte verklaring zal afleggen... ...zodat de informatie voor u volledig is... ...en daar het debat over gaat. Dus ik begrijp niet waar het misverstand over ontstaat. Voorzitter, Wat wilt u? Mevrouw Beurands. Het lijkt me voor in deze zuiver... ...dat eerst de politieke partijen in deze gemeenteraad... ...die ook met een verklaring er zullen komen... ...dat okay. eerst doen... ...en waarna vervolgens het college de mogelijkheid heeft... Om ook om met de verklaring te komen en dan aansluitend alles te gebruiken in het debat. Uh, vind ik ook prima. Wat vindt u ervan, Raad? Want dan draaien we de volgorde om. Ja? Dan, even kijken. De politieke partijen. Ik begin aan mijn linkerkant en dan ga ik zo het rijtje langs. Want ik ga ervan uit dat u allemaal, en anders hoor ik het wel, behoefte heeft om iets te zeggen. Meneer Simons, heeft u nog behoefte om iets te zeggen? Ik heb mijn eerste ronde al gehad, voorzitter. Ik check en het. ik wacht even de andere commentaar af om Dank daarop te kunnen reageren. Meneer Demmers, gaat uw gang. Ik ga zo het rondje langs. Moet ik beginnen? Uh, goedenavond, collega, uh, raadsleden, luisteraars en aanwezigen op de tribune. In de voorliggende kwestie benaderen wij het college als zijnde gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en manier van omgang met elkaar. Dat moet in dienst zijn van de Zandvoortse gemeenschap. Door een gebrek aan oplossend vermogen is de huidige situatie ontstaan. Consensus is in deze kwestie niet tot stand gekomen. De leden van het college hebben een gelijkwaardig, gelijkwaardige beslissingsbevoegdheid... en een collectieve verantwoordelijkheid. Om als GBZ een oordeel te vormen, moeten wij de waarheid weten. Vooralsnog is er een naar onze mening een gebrek in het proces van waarheidsvinding... en moeten wij de afweging maken tussen... hoe collegeleden hun taak en rolopvatting in dienst hebben gesteld... van het algemeen belang, de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur... en de verwijtbaarheid van het ontstaan van de frictie in het college... door een tekortschieten aan probleemoplossend vermogen binnen de geldende wet en regelgeving in de gemeente Zandvoort. Nadrukkelijk is hier het handelen en of nalaten... ten aanzien van collegeleden onderling aan de orde... als het gaat om overtuigingskracht, signalering... en de interpretatie van het begrip gedeelde verantwoordelijkheid. Naast het vaststaand feit dat er, wel of niet onopzettelijk... Opzettelijk. strijdig gebruik plaatsvindt op het perceel van de wethouder... en de interpretatie van taak en rol van de wethouder... die verantwoordelijk is voor handhaving... roept dit vraag op met betrekking tot andere burgers... die in dezelfde situatie zitten... in relatie tot een ontvangen aankondiging, handhaving... en last onder dwangsom. Nu wij ons moeten baseren op een geloof in de aannemelijkheid van de naar voren gebrachte verwijten en beschuldigingen, achten wij dit in strijd met het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel om een oordeel te vellen, oordeel te vellen, met de stemmen voor of tegen een motie van wantrouwen tegen één college -luid. Dit was het in eerste instantie. Dank u wel, meneer Dennis. Meneer Tonen. Wat? De microfoon? Kan een van de bodes de microfoon van ja. meneer, hey, meneer, meneer, meneer tonen? Ik ben geen slammen mens. Uitdruk heel lief oh. Hier, komt hij aan. Ja, deze duurt ja. ja, die duurt het al, dank u wel. Voorzitter, uh, dit wordt uh, niet de gemakkelijkste vergadering in mijn 25 jarige politieke carrière. Voor het eerst in uh, al die jaren ben ik met lood in mijn schoenen naar een raadsvergadering gegaan. Wat ik ga vertellen is ook geen kort en gemakkelijk betoog. Ik zeg het maar vast. Dus uh, ga er maar voor zitten. Het is hoe dan ook een zwarte bladzijde in de Zandvoortse politieke bestuurlijke historie. Hier zijn straks geen winnaars te bewonderen. Hier zitten straks 21 verliezers. Uh, meneer Tonen, er is een onrustige zoom op de achtergrond en dat verstoort, denk ik, uw betoog. De microfoon staat niet aan, want dan zou het rode lampje ook hier branden. Uh, meneer Toner, wilt u het proberen? Jawel, voorzitter. Ja, gaat u goed, gaan, meneer Tonen. Mijn laatste zin was, hier zijn straks geen winnaars te beonderden... hier zitten straks 21 verliezers. En waar hebben we het dan over? Toen ik op 13 mei namens de Partij voor de Arbeid... bij de benoeming van de wethouders, het aangegeven... ...dat de heer Cohen op grond van een aantal door mij weergegeven feiten... ...niet benoemd zou moeten worden tot wethouder... Geen het over de wijze waarop de heer Cohen gemeentebestuur en het apparaat bejegende? Waarbij hij onder andere een kwalificatie had gebruikt dat zwakzinnigheid in dit huis troef was. Hoe vervelend ook, maar bestuurders moeten dat kunnen hebben. Ambtenaren daarentegen kunnen en mogen zichzelf niet tegen dit soort zaken verdedigen. Ik vond en vind dat een ernstige zaak. Maar wat we hier vanavond aan de hand hebben is toch even iets anders dan het aan de kaak stellen van iemands integriteit zoals hier gebeurt waar ik het op 13 mei over had staat in geen verhouding tot hetgeen hier aan de hand is een mogelijk strijdig gebruik van een schuur door een dochter van iemand die toevallig wethouder is geworden een vorm van gebruik voor bedrijf of beroep dat overal in het land plaatsvindt, ook in Zandvoort het probleem is dat we dat nog niet goed geregeld hebben maar dat is niet het probleem van degene die het betreft, dat is ons probleem daar zijn echter zeer eenvoudige bestemmingsplanoplossingen voor te bedenken. Vooral als we binnenkort een nieuw bestemmingsplan kostverloren moeten vaststellen. Dat doen we dan niet voor de dochter van de wethouder... maar voor iedereen die een mogelijke handhaving boven het hoofd hangt... voor een algemeen aanvaard gebruik van woningen of bijgebouwen op het perceel. Notarissen, makelaars en huisartsen zijn bekende voorbeelden op dit gebied. Maar er zijn er nog veel meer. In dat licht is het vreemd dat ambtelijk, maar ook door de advocaat van de gemeente wordt opgemerkt... ...dat het niet in de lijn ligt dat te doen. Ik zou niet weten waarom niet. De advocaat gaat in zijn brief van 14 juli zelfs heel erg ver... ...in zaken eventuele legalisering. Hij wijst dat om allerlei overwegingen af. Overwegingen die een gemeenteraad moet maken... ...en niet de gemeenteadvocaat. Die mag slechts de mogelijkheden en onmogelijkheden aangeven. Anders gaat hij op de stoel van de raad zitten... Overigens valt op dat de brief van de advocaat van 14 juli pas op 21 augustus wordt ingeboekt. Ook dat is een vreemde gang van zaken en niet gebruikelijk. Mijn vraag is dan ook, hoe kan dat? In zijn tweede brief en de bijlage van 15 september houdt de advocaat zich beter aan zijn rol en draagt meerdere oplossingen aan. Een daarvan was dat bij de gedeeltelijke herziening van de bestemming van kostverloren in 2009 de Raad een Artikel 21b heeft geïntroduceerd met een hardheidsclausule waardoor het gebruik wel voortgezet zou kunnen worden. Alleen stelt die advocaat dat die toegevoerde hardheidsklausule... geldt voor het gebied van de herziening en niet het hele bestemmingsplan. Op zich opmerkelijk. Want het feit zou zich kunnen voordoen... dat burgemeester Nabelaan 12 wel in het herzieningsgebied ligt... en dat dus de hardheidsclausule voor de buurman van de heer Gohen wel van toepassing is... En op nummer 10, nummer van de heer Cohen, niet. Maar stel dat die advocaat gelijk heeft. Wat let ons dan bij het nieuwe bestemmingsplan dat er binnenkort aankomt. Die hardheidsclausule, wat niet meer dan logisch is. Voor het hele bestemmingsplan te laten gelden. De Partij van de Arbeid komt tot een eerste constatering. En het is dat hier sprake is van een inhoudelijke futiliteit. Die helaas is uitgegroeid tot spierballen vertoont op niks af van de meeste betrokkenen. Daarbij valt op dat in het dossier diverse data staan die niet met elkaar kloppen. Zo staat er in de notitie van de heer Cohen van 1 juli dat er een integriteitsgesprek met de burgemeester is geweest op 7 mei, waarin de schuur voor het eerst ter sprake kwam. Er is een ambtelijk memo van 13 mei aangevuld op 6 juni, waarin vrij algemeen gesteld wordt: gevraagd is de planologische gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van perceel Burgemeester Nabijlaan 10 inzichtelijk te maken. Niet duidelijk is wie dat gevraagd is, heeft. Wat wel duidelijk is... is het feit dat de burgemeester... op die 7 mei blijkbaar meteen heeft aangegeven... dat het gebruik onderzocht moet worden. Althans, de bewering van Cohen... dat dat zo is, heb ik nergens... weersproken gezien. In het bnw advies van 28 augustus... staat onder punt 1... bestuurlijke samenvatting... dat de heer Cohen bij zijn aanstelling... dit gebruik door zijn dochters hebben aangegeven. En eigenlijk aannemen bedoelt men dan... ...in het gesprek met de burgemeester op 7 mei. Onder punt 3, korte historie en bestuurlijke context... ...staat evenwel dat heer Cohen dit zelf vroegtijdig aan de orde zou hebben gesteld. Dat zou dan in april moeten zijn geweest. Anders is het niet te verklaren waarom in datzelfde punt 3 staat... ...dat het bestemmingsplanonderzoek op 24 april afgerond en aangevuld was... ...en op 13 mei is aangeboden... Ik neem aan dat de heer Cohen niet zelf om een bestemmingsplanonderzoek heeft gevraagd, want hoewel hij ordening is, heeft hij vooralsnog weinig kaas van ordening gegeten. Daarom heeft hij dan ook een soort semi-permanente eh, ordeningsadviseur die we allemaal kennen. De toenmalige collegeleden Tone en Geuransom waren in ieder geval niet op de hoogte van een bestemmingsplanonderzoek, terwijl ze nog gewoon in functie waren. Dat is opvallend. Van mevrouw Geuransson was sportenverhouder, ruimtelijke ordening en handhaving. Het kan dus ook geen collegeopdracht zijn, geweest zijn. Het is daarom van belang te weten waar de opdracht dan vandaan kwam en wanneer die gegeven is. Uit de mailwisseling tussen de advocaat van de gemeente en de gemeente zelf maak ik op dat de meteen doorsturen ter beoordeling van de notitie van de heer Cohen van 1 juli geen collegebesluit is geweest, maar een besluit van de burgemeester. De notitie is op dezelfde dag dat hij binnenkwam doorgestuurd... zonder dat er intern eerst naar gekeken is... en zonder dat er een advies over is geschreven aan het college van BNW. Er waren vier personen, waaronder de burgemeester... van het doorsturen op de hoogte... maar niet de beide andere wethouders. De Partij van de Arbeid komt tot een tweede constatering... en die is dat hier niet de weg is behandeld die gebruikelijk is. De vraag is dan ook... waarom is dit zo gegaan? Welk belang was ermee gediend dat de gebruikelijke weg niet is gekozen... en dat de andere portefeuillehouders daarvan niet tevoren op de hoogte zijn gesteld? Laat staan dat er een collegebesluit aan de grondslag ligt. Op een zeker moment, ik weet niet precies wanneer... is dit dossier overgenomen door de beide wethouders Blijs en Kuipers. Ik vind in het dossier geen enkele aanwijzing... dat er vervolgens nog, een, nog eens serieus naar een oplossing gezocht is... Anders dan dat de advocaat van de gemeente met de adviseur van de heer Cohen om tafel is gegaan. En vervolgens heeft hij die eerder gemelde brief van 15 september naar het college gestuurd. Zeker als het door de heer Cohen en zijn adviseur gewezen wordt op allerlei mogelijkheden tot legalisering. Waarvan overigens ook de advocaat rept. En er gewezen wordt naar gemeenten waar dit wel goed geregeld is. Zou het in de reden liggen dat daar nog eens heel goed naar gekeken zou zijn. De derde constatering van de Partij van de Arbeid is derhalve dat het college die inspanning onvoldoende heeft gericht. Legalisering is wel degelijk mogelijk en mijn zin is ook gewenst omdat er veel meer soortgelijke situaties zijn. Wat de Partij van de Arbeid opvalt is dat op een bepaald moment de fractie en het bestuur van OPZ in de berichtgeving worden betrokken. Blijkens de informatie in het seniorenconvent zijn de heer Simons en de Vries vanaf het begin op de hoogte gehouden door de heer Cohen... En zijn er ook bij gesprekken tussen de burgemeester en de heer Cohen aanwezig geweest. De heer de Vries niet in zijn rol als raadslid, maar als bestuurslid van OPZ. Dat is curieus. Want al betreft het een wethouder van OPZ, dan nog gelden de regels die we daarvoor hebben gemaakt. En dat houdt in dat daar sluitend de fractievoorzitters in een bijeenkomst van het seniorenconvent worden geïnformeerd. Indien de te delen informatie zeker of mogelijk een bepaalde negatieve lading zou kunnen hebben en dus nog geheim moeten blijven. Ze hebben beide ook deelgenomen aan het seniorenconvent. De heer De Vries als raadslid in dit geval, vorige week maandag als vervanger van de heer Simons. Vorige week maandag werd in dat overleg voor de overige fractievoorzitters pas duidelijk... ...dat OPZ over veel meer informatie beschikte dan de andere partijen. Wij moesten het doen met de laatste brief van de hand van de dochter van de heer Cohen. Een brief die nog een wat vrevel bij me opwekte door de toonzetting... Maar die was verklaarbaar volgens de heer De Vries... gezien de overige correspondentie die wij dus niet kenden. OBZ heeft, voor zover waarneembaar voor mij... de heer Cohen altijd gesteund in zijn verhaal. Volgens de heer Cohen zelfs nog tot zondag voor het coalitieoverleg. Maar in ieder geval nog tot en met de bespreking... in het seniorenconvent van vorige week maandag. Het is dan ook een volstrekt raadsel... waar de reden is dat de OPZ, de heer Cohen... Die zei op 13 mei nog zo nadrukkelijk in de etalage hadden gezet en ineens bij het oud vuil heeft gedumpt. Alle gegevens, alle feiten en alle verwijten, ook die van 19 augustus, waar de coalitie het nu over heeft en heeft als onderbouwing van uh, de motie ook gebruikt. Waarin de heer uh, Cohen schrijft over een strafbaar feit, waren bij de overige partijen niet, maar bij OPZ wel bekend. Hoe kom je dan op een mooie zondagavond van wit naar zwart? Nou, dat zijn wij in ieder geval van OPZ inmiddels wel gewend. Han van Leeuwen werd als wethouder na drieënhalf jaar in 2005 afgeserveerd. Martin Bierman werd als wethouder na twee jaar in 2008 zo goed als mond gemaakt. En nu dan de heer Cohen na nog geen vijf maanden. OPZ heeft driemaal deelgenomen aan de coalitie en slaagt er driemaal in de eigen wethouder te dumpen. En dan de verklaring van de heer Simons op Facebook, waarin hij zich beroept op de geheimhoudingsplicht, die hij als geen ander weet te schenden in de ontwikkeling in het proces. De heer Simons was van alles uitgebreid op de hoogte en doet nu net of de mail van mevrouw Cohen op 25 september, als bijlage de brief van 19 augustus aan de burgemeester uit de lucht is komen vallen. Alsof hij dat niet wist. De vermoorde onschuld. Dat noemt hij de climax van de verstoorde verhoudingen in het college. Erger kun je het niet maken. Zo, niema, zo iemand noem je een intrigant. De motie van de coalitie... die is... overigens op mijn verzoek... uitgebreider dan het eerste ontwerp. Er zijn overwegingen aan toegevoegd... die moeten leiden tot de integriteitsvraag... ten aanzien van de heer Cohen. Eén aspect uit de motie... intrigeert mij in het bijzonder... omdat het eigenlijk niets van doen heeft... met het gebruik van de schuur. In die motie staat dat de heer Cohen... Blijkt als onder andere zijn schrijven van 19 augustus 2014 andere wethouders en de burgemeester direct of indirect beschuldigd van het plegen van een strafbaar feit. Dat gaat voor alle duidelijkheid. Overigens, we hebben net de heer Cohenhoer verklaren dat naar zijn mening hij alleen maar de burgemeester daarin treft. Maar zo staat het in ieder geval in de motie. Dat gaat voor alle duidelijkheid voor de mensen thuis en op de tribune over het al dan niet beschikbaar zijn van voldoende geluidsdagen voor de DTM-racedagen. En indien er niet voldoende dagen zijn en er toch toestemming wordt gegeven er door de gemeente naar de mening van de heer Cohen een straffe feit zou worden gepleegd. Dat heb ik ook gelezen in de brief van de heer Cohen. Ik heb als vanmiddag om tien voor vier een verklaring van de portefeuillehouder ontvangen over de geluidsdagen. Indien ik me niet vergis waren in het verleden altijd twee of drie geluidsdagen nodig voor DTM races. Wat is er dan dit jaar wezenlijk anders geweest dat het nu wel kan? Overigens hoeft u daar nu, want daar gaat het eigenlijk helemaal niet over, geen antwoord op te geven. Dat hoor ik later wel. Maar waar vind ik verder in de documenten terug dat, zoals de coalitie schrijft... de heer Cohen blijk heeft gegeven van een andere opvatting van integriteit dan de raad zou hebben bedoeld. Met welk recht kan men dat zeggen? Want dat is nogal wat. Ik vind dat een heel enge benadering van de escalatie van die futiliteit van dat schuurtje. Als u gesteld zou hebben... Dat u constateert dat samenwerking met de heer Cohen niet is wat u ervan verwacht had... en daarom afscheid wil nemen, kan ik u nog iets bij voorstellen. In het huisdagblad van gisteren staat dat de heer Cohen denkt dat hij slachtoffer is van een hetsen. Dat hij vermoedt dat zijn harde aanvaring met ambtenaren in het verleden de achterliggende reden van de breuk is. Daar is echter geen spoor van bewijs voor te leveren. Ik ken die ambtenaren en ik heb geen enkele twijfel over hun integriteit... Bovendien hebben die ambtenaren geen motie van wantrouwen ingediend. Dat zijn uw eigen partijgenoten en coalitiegenoten. Ambtenaren die zich niet kunnen en mogen verdedigen zijn geen gesprekspartner. De enige die u erop kunt aanspreken zijn de bestuurders. Die zijn verantwoordelijk voor hetgeen dat hier gebeurt. Maar hoe dan ook, deze motie gaat alle perken te buiten. Ik heb in een grijs verleden mee, echt meegemaakt dat een wethouder misbruik van zijn ambt maakte. Dat was zeer ernstig. En dat was een heel andere koek dan hetgeen hier gebeurt. Die wethouder werd toen, en ook nog op mijn initiatief, weggestuurd. Dat had ook een enorme impact. Het gaat hier slechts om het gebruik van een schuur dat we al niet zouden kunnen legaliseren. En daarvoor wordt nu iemand aan de schandpaal genaderd. Op deze wijze wordt niet alleen de heer Cohen ernstig beschadigd, maar ook ik. Ook mijn partij. De gemeenteraad. Het college, het ambtenarenapparaat en het hele openbare bestuur. Als we het toch over integriteit hebben. De heer Cohen heeft vanaf het begin aangegeven, zo heb ik gelezen, dat dit verhaal in alle openheid aan de orde mocht komen. Hij had niets te verbergen. Dat lijkt me toch aardig integer. Ik heb geen idee waarom dat in het licht van het eerder gemelde mini-probleem niet is gebeurd. Overigens heb ik in het eerste seniorenconvent, waar dit ter sprake kwam, het advies meegegeven aan de burgemeester, de heer Cohen voor te stellen dat hij zelf de openbaarheid en publiciteit zoekt. Uitlicht wat er aan de hand is en dat er gezocht wordt naar een oplossing. Dan zou het mijn inziens een hoop kou uit de lucht zijn. Mijn vraag aan de heer Cohen is dan ook, waarom heeft u dat advies niet opgevolgd? Voorzitter, de Partij van de Arbeid begrijpt niet wat er in het CDA D66 is gevaren om te komen tot deze motie. Vooral niet omdat men gewoon met OPZ een coalitie wil blijven vormen. OPZ, waarvan voorman Simons er de gewoonte van heeft gemaakt geheimhouding te schenden. Lekker uit besloten en geheime vergaderingen en doorsturen van geheime stukken... Protest, voorzitter. Lekker uit besloten en geheime vergaderingen en doorsturen van geheime stukken lijkt zijn hobby te zijn... Ik ontving een mail van mevrouw Cohen met een kopie van een brief van haar man naar de burgemeester. Daarbij schreef ze... Het is natuurlijk niet maar daarbij schreef ze... Ik ben de eenzijdige informatie en gekleurde uitleg zat. Ik vind dat mijn man dat niet verdient. Omdat ik die passage niet begreep, heb ik haar gevraagd... ...op grond waarvan zij veronderstelde dat ik eenzijdige informatie en gekleurde uitleg zou hebben gekregen... Haar antwoord was, via via heb ik gehoord dat er in het presidium, als ze bedoelt het seniorenconvent, meerdere keren over het schuurtje, zeker een salonnetje is gesproken. En er is zelfs afgelopen maandagavond, vorige week, een spoedbeekons geweest van het presidium, maar dus het seniorenconvent. Er schijnt gezegd te zijn dat het om een zeer belangrijke kwestie zou gaan en dat de gemeente niet anders kan doen dan handhaving en tot sluiting moet overgaan. Seniorenconvent. Hoe komt mevrouw Cohen dan aan die informatie? Bij die vorige keren was de heer Simons aanwezig en vorige week de heer De Vries als vervanger van de heer Simons. Overigens op een moment dat ze nog 100% achter de heer Cohen stonden. Ik heb inmiddels begrepen dat mevrouw Cohen op Facebook, ik zit niet op Facebook, maar ik heb dat gehoord, heeft aangegeven dat zij die informatie uit het seniorenconvent daadwerkelijk van de heer Simons heeft gekregen. Mijn vraag aan het CDA en D66 is, vindt u dit nog een basis om verder te regeren? Met een partner die eerst voor 100% de eigen wethouder steunt tot op het laatste moment en die vervolgens om welke reden dan ook 180 graden omgaat. Een partner die dus geen ruggengraat heeft. Een partner met een fractievoorzitter die integriteit zelf meerdere keren aan zijn laars heeft gelapt. En die het bestaat onder de motie over de integriteit van de heer Cohen zijn handtekening te zetten. Is dat de betrouwbare partner waar u nog 3,5 jaar mee verder wil? Zandvoort staat voor de ingrijpende besluiten. Zoals de samenwerking met Haarlem, de drie decentralisaties. De ontwikkeling in middenboulevard. Die met het entreegebied nu eindelijk op gang lijken te komen. De afronding van alle erfpartietrajecten enzovoorts. Deze ellende kunnen we ons helemaal niet permitteren. De Partij van de Arbeid komt er ook tot een vierde constatering. Als het D66 en het CDA menens is met integriteit, dan nemen die partijen afscheid van OPZ. Indien dit niet gebeurt, is een motie van wantrouwen tegen het hele college onvermijdelijk. Ik heb het al gehad over het lekken uit de seniorenconvent. Artikel 5.2 van de gedragscode, waar de heer Zandberg straks mee staat, te zwaaien, voor bestuurders van de gemeente Zandvoort luidt. Een bestuurslid die beschikking krijgt over gegevens waarop geheimhouding is gelegd, is verplicht deze gegevens geheim te houden. ...tenzij de wet hem tot mededeling verplicht. Het openbaar maken van deze gegevens is wettelijk strafbaar gesteld. Op het besproken in het seniorenconvent rust geheimhouding. Rusten, moet ik nu zeggen. Desondanks is meerdere keren uit die vergadering gelekt. Het is daarom zaak dat er aangifte gedaan wordt... ...zodat een strafrechtelijk onderzoek gestart kan worden. Een eventuele beschouwing door de integriteitscommissie... ...die door de Raad is ingesteld, gaat hier om twee redenen niet op... In de eerste plaats is het niet de competentie van de commissie een strafbaar feit te onderzoeken. Daar hebben we rechters voor. En in de tweede plaats, één van de leden van die commissie is, zoals aangegeven, mogelijk zelf het lek. Voorzitter, de hele gang van zaken bevalt de Partij van de Arbeid geen zins. Zowel inhoudelijk als procesmatig is er in mijn ogen heel veel fout gegaan. Deze raadsvergadering is als gevolg hiervan een zwarte bladzijde in de Zandvoortse politiek... In de afgelopen jaren zijn er honderden uren besteed aan bestuurlijke omgangsvormen, besprekingen over integriteit, zijn vergaderingen tot in de treuren geëvalueerd. Zoals bekend heb ik mijn deelname aan die nutteloze sessies al jaren geleden en vrij snel het begin beëindigd. U zult begrijpen dat ik daar geen seconde spijt van heb. Nu ik het slagveld overzie van de bestuurlijke omgangsvormen en integriteitsvraagstukken, wat als, Met als trieste climax deze raadsvergadering. Ik was raadslid, ik was wethouder en ik ben nu weer raadslid. Omdat ik mij beschikbaar heb gesteld te willen te helpen dit dorp te besturen. En ik wil dat graag blijven doen. Maar dan moet er veel veranderen. Niet door nog meer evalueren, mediation technieken erop los te laten, externe trainers in te huren, etc. Dit vraagt om een gedegen, onafhankelijk onderzoek, hoe dit verhaal is verlopen... en hoe het zover heeft kunnen komen... zodat we daar lessen uit kunnen trekken. De Partij van de Arbeid vraagt aan de gemeenteraad... te besluiten dat een bezoek... voor zijn onderzoek wordt neergelegd... bij Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente... of eventueel de commissaris van de Koning. De Partij van Arbeid vindt de motie van wantrouwen... een oneigenlijk gebruik van dit instrument... en verzoekt de coalitie die motie terug te nemen. Zoals eerder aangegeven... zou ik me kunnen voorstellen... ...dat de samenwerking de coalitie tegenvalt. Dat er sprake is van, zoals dat zo mooi in het Frans heet, en des humeurs. De onverenigbaarheid van karakters, meestal gebruikt als er sprake is van onmogelijke werksituaties. De Partij van de Arbeid zal de motie zoals die er nu ligt dan ook niet steunen. En dienen we het nodig achter, zullen wij een motie van wantrouwen indienen tegen het hele college. Dank u wel. Dames en heren publieke tribune wordt geacht, net als de raadsleden, niet non-verwaal op welke wijze dan ook te reageren. En ik verzoek u dan ook dat te doen, net zoals u dat tot op heden heeft gedaan. Mag ik daar op uw medewerkingen rekenen? Is dat akkoord? Dank u wel. Meneer Tonen, dank u wel voor uw betoog. Meneer Paak. Dank u voorzitter. Social Zandvoort uh, zal niet op allemels uh, ingaan. De vraag is wie op wie wij moeten vertrouwen. Weten wij nu echt alles wat er gespeeld heeft van het begin? Wij hebben zo onze twijfels erover. Ik zou graag van de burgemeester horen of wij echt alles weten. Wat vinden wij ervan? Wij zijn geen rechter en kunnen hier dus geen uitspraak over doen. Werkzaamheden die door wethouder Cohen zijn dochter, die niet meer inwonend is... in zijn schuurtje doet, past niet in het bestemmingsplan. Althans, dat zegt de gemeente. En wethouder Cohen heeft hier een andere mening over. En dat mag gelukkig in dit land. Of dat in Zandvoort ook mag, zal vanavond blijken. Hadden beide partijen het via het gerecht gespeeld... die hier gelijk heeft en conform die uitspraak had gehandeld... dan was dit niet zo uit de hand gelopen als nu het geval is... Het gaat hier dus eigenlijk over een meningsverschil en misschien een klein beetje eigenwijsheid van beide partijen. De vraag is, is er gesproken over naar het gerecht gaan door het college en of de coalitiepartijen? Nu wordt in onze ogen alles uit zijn verband getrokken. We kunnen geen touw meer aan vastknopen. Of speelt oud zeer soms hier een rol... Ook krijgen wij meer en meer het gevoel van pootje lichten... door het college en de coalitiepartijen. Sociaal Zondvoort wil van het hele college en de coalitiepartijen... een eerlijk antwoord. Wordt hier pootje gelicht? Of past de wethouder Cohen niet in het rijtje van dit college? Wat heeft wethouder Kuipers van D66 zondag, zondagavond gezegd... tegen wethouder Cohen...